De komende Deense premier Torning Schmid heeft een minderheidscoalitie gevormd. De Sociaaldemocraten heeft dat bekendgemaakt dat ze gaat samenwerken met de Socialistische Volkspartij en de sociaal Sociaalliberalen. Voor een meerderheid in het parlement is de coalitie afhankelijk van de radicaal-linkse rood-groene alliantie. De afgelopen tien jaar werd Denemarken geregeerd door een centrumrechtse minderheidscoalitie, gedoogd door de Nationalistische Volkspartij. Het nieuwe Deense kabinet wordt morgen gepresenteerd.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zandvoort de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tap tappi. Een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of We zijn dit programma geopend met de Sun of Chakra Densen. Een gloednieuwe idee van Brainscape's Body and Mind Music. Is dat alles uh, helemaal gemaakt door Elenis Canati? de sympathieke Amsterdammer. Dan een andere nieuws idee waar we vorige week mee begonnen zijn van Mark Pinkus. Slowly.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 so far together we still so far to go this life is meant for loving keep this always near your heart We've still to find each other and we've never been